Iedere sportercompetitie heeft zijn eigen podcast en de belangrijkste ook. volleybal. eerste klasse H Regio West en tweede klasse J Regio Oost. We kunnen ooit nog kampioen worden. Dit is seizoen 6, aflevering 4 van Chroniek van het kampioenschap. Met uh, Koert de Keizer. En Pauke Smit. Woo! De belangrijkste vraag Pauke. van de podcast. Hoe gaat het met jou als mens? Nou ja, het gaat best goed met mij als mens. Ik heb ja? uh, oude tijden herleefd. Ja. Ja, het was wel uh, lang geleden dat ik tot uh, tranen gelachen heb. Maar van het weekend <laughs> hebben we dat voor elkaar gekregen. Ja. Uh, we zijn namelijk van het weekend uh, uh, bij jou langs geweest met uh, nou ja, uh, twee andere oud-teamgenoten. Ja. Uh, namelijk uh, Hans, ook, ook bekend als Michiel. En uh, Gijs, ook, ook bekend als The Dude. Ja. En daar hebben wij een gezellig avondje mee rondgehangen. Ja. Ja. Enkele hoogtepunten, wat... Uh, <laughs> ja, kan jij wat noemen? <laughs> ja, nou ja, wat, uiteindelijk dit soort avonden eindigen altijd in... ...domme YouTube-filmpjes kijken. <laughs> dat klopt, ja. Ja, ja uh, en uh, dat was uh, deze keer niet anders. Uh, uh, don't, don't Hug Me, I'm Scared, dat en, niveau. Ja, precies. En uh, weet je die band die Joost me ook weer gestuurd had? Nu ben ik hem net vergeten, ik zoek hem nu op. Uh, oh, ja, dat is uh, een goede band. Ja. Je speellijst. Ja, nou ja, uh, uh, I add, uh, uh, Electric Cowboy. Electric cowboy. No. Noise. Elevator Operator. En uh, ja nog een memorabel moment, uh, denk ik, dat we aan ChatGPT gevraagd hebben. Even kijken wat hadden we nou ook weer gevraagd, hoe je met elektriciteit een rood borstje kon frituren tot het knapperig was, zodat ja. je het kan eten. Als een gesprek tussen Bert en Ernie. Ja, want, want als je het gewoon vraagt aan AI, dan krijg je uh, geen antwoord. Want geen antwoord. Dat is zielig voor de diertjes. Precies. Maar als je het vraagt uh, in de vorm van een dialoog tussen Bert en Ernie, dan is het opeens geen probleem. Dus hoe laat was je thuis uiteindelijk? Uh, twee uur. Oh, precies. <laughs> ja. <laughs> yep. Hoe gaat het met jou als mens? Ja, ik wou eigenlijk hetzelfde gaan vertellen. <laughs> we hebben oh, eigenlijk dat een, jouw, een ervaring. Ja. Dus uh, nou ja, laten we gewoon verder gaan met, uh, met de inhoud van met de, de, rest. de podcast. Ja. Excuses, ja. rectificaties. Ja. Hebben wij excuses gehad van Tajan dat er geen stand online stond van de vorige aflevering? Nee. Nee. Hebben nee. We hebben wel, we, wel een reactie gehad van Thijsjan. Ja. Uh, hij zei, uh, mooi luistervoer in de auto terug vanuit het noorden. De podcast, dat was uh, toen niet nog... Uh, met kerst ja. uh, naar huis reed. Uh, er gaat geen kwart miljoen per divisie naar de Nefobo. Dat is maar een paar duizend. Okay. Het, klopt wel, uh, het klopt wel dat de begroting uh, eisen kent in die richting. Oké. Okay. Uh, en daarbij stuurde je een linkje... die ik ook wel even in de show notes zag gooien. Dus wat, uh, ik heb het fout geïnterpreteerd. Ja. Ja, het is dus, je moet wel zoveel geld hebben... Ja. maar je hoeft het niet te betalen aan de Nefobo. Exact, ja. Oké, okay, maar het kost dus wel ongeveer dat. Dus uh, ja... ja. ...het is goed dat ze het niet meer doen. Precies. precies. Okay. Uh, excuses aan uh, Ivar voor het uh, verhaspelen van zijn handbaljel. We doen het nog één keer goed. Ja. De keeper roept... ...hartstikke geil en... ...niet bang. Dat is hem. Ja. Toch, ik vond het toch wel belangrijk dat we het één keer goed gedaan hebben. Het, ja, gewoon de enige die okay. volleyballer die luistert. Dat moet je een beetje te niet ja. houden. Ja, dat is wel fijn. Uh, excuses aan H&B uit Enschede... Ja. Uh, voor het afzuiken van jullie nu en logo. Ja, uh, we vonden het niet mooi, maar nee. we mogen het niet afzuiken. Precies, nog steeds niet. Nee. Uh, geen excuses aan voorwaarts Axel, want ik heb opgezocht... ze zijn ondertussen gefuseerd samen met SV De Sterren en VV Stevo. Oh, nee, ze, samen met uh, SV De Sterren spelen ze nu in uh, VV Stevo... en ze ja. spelen nu in het rood-zwart. Betere kleuren. Betere kleuren, dus uh, geen excuses. Uh, Protos speelt weer in het rood-zwart, zag ik. Uh, ja. In het veld Maar mm -hmm. op de zuid zijn ze nog steeds rood-blauw plaatje eronder Staan ze in het rood-zwart Ik vind het verwarrend Oké okay. Nou Ja Excu Ja Rectificatie Die kant op Ja uh, Hadden wij nog een dingetje over uh, Kleuren Ja uh, Jij zei dat, je, dat roze al sinds 1970 Een uh, meisjeskleur is Ja uh, Is al sinds de jaren 40 Dus Oké okay. Heel lang geleden Ja Ik heb daar nog maar daarvoor voor. was het blauw. Ja, precies. Daarvoor was het omgedraaid. Dat ja, had je wel ja. gelijk. Ja. Ja. Uh, Amerikaanse magazine Ladies Home Journal schreef in 1918. Ja. De algemeen regel is roze voor jongens en blauw voor de meisjes. Roze is een kordate en sterke kleur wat meer bij jongens past. Terwijl het delicate blauw passender is voor meisjes. Oké. Okay. Andere bronnen probeerden oh, dan het blauw beter bij blondjes past... en roze bij brunettes. Maar goed, uiteindelijk in 1940 besloten Amerikaanse fabrikanten... dat roze, uh, roze bij meisjes short en blauwe jongens. Oké, okay. ik lees ook. Uh, we vroegen ons af waar de klemtoon lag... bij het woord tinnitus. Ti tinnitus? Ja. Dat is dus op de eerste lettergreep. Tinnitus. Tinnitus, ja. Of wel eens. Maar ja. um, even kijken, uh, wie is de bron? Want in de wereld van fake news... Uh, Uh, onze taal volgens mij. Ik heb het op... het op... nee, opgezocht. Ik ja, precies. Ja. Ja. Ik ben redacteur van beroepen. Ik weet als, het, ik... uh, als het Trump is, dan uh... nee, ja. vertrouw ik het <laughs> niet zo. Ja. Oké. Okay. Uh, ingekomen stukken. Ja, andere ingekomen stukken. Uh, ja. Michiel haar. andere Michiel. Ja. Kreeg complimenten voor de toegenomen kwaliteit van de inschenkgeluiden. Nou, dankjewel Michiel. Ja, we doen ons best. Fijn. Uh, had ik ook nog een ingezonden stuk van Stefan Leijnen. Uh, en ik uh, quote hierbij een ingezonden boodschap voor de Kwek-redactie. Want er moet uh, me iets van het hart. In de kwek podcast van 28 december jongsleden, wordt de oproep gedaan, Alex Draper, change your ways... in relatie tot het dragen van een donkerblauw trainingsbroekje. Ja. Uh, Stefan Leijnen zegt, als Alex Draper-scanner, amateur-antropoloog en mensenmens... -mens, wil ik hierop een tegengeluid laten horen. Alex Draper is een national treasure, eigen en kleurrijk... Ik hoop dan ook van harte dat de heer Drapers deze oproep terzijde zal leggen. En doe daarbij de oproep. Alex <laughs> Drapers, you do it your way, haters be haters. Akkoord. Heb jij nog ingekomen, Stukken? Uh, ja, bij mij was ook wat ingekomen. Er was ja. een uh, prachtige video van een, uh, ik denk een carnavalsoptocht. Een carnavalsoptocht. Een carnavalsoptocht. Uh, carnavals. Um, <laughs> uh, een video van een fatbike. En in de letterlijke zin van het woord, want deze fiets was... Uh, ingericht als een frikandel speciaal. Ja. Um, en Koert zal hem wel even in de show notes zetten, het ja. linkje. gaan we doen. Check. Zo, hartstikke idee. We jagen er doorheen. Ja, ja we en... hebben niet zoveel tijd. Ik, ik moet vanavond nog trainen, dus ja. uh, vandaar dat we het wat sneller doen. Ja, precies. Dus lekker ingedikte content. Oh yeah. <laughs> ik vind ook smerig dat ik bedoelde. Ingedikte content. Ingedikte content. Ja, oké. Okay. Prima. Okay. <laughs> Zijn we bij de uh, gespeelde wedstrijden? Ja. Uh, 19 december. Heb jij een wedstrijd gespeeld? Tegen uh, Vives. Ja. Thuis. Was uh, de dag na de vorige opnames. Uh, was thuis. Uh, Daniel speelde de wedstrijd ervoor vijf sets mee met Heren 2. Oké. Okay. Moest ook onze wedstrijd, de hele wedstrijd aan de bak. Want we zitten echt uh, heel erg krap in de middens. Jeroen en Joel uit Heren 4 deden ook mee. Ja. Uh, Joel hebben we uiteindelijk uh, niet laten spelen... zodat hij zich uh, minder snel zou vastspelen. Mm -hmm. uh, ja, Vives, jonge gasten, geen coach. Hun aanvoerder, trouwens best wel toffe gast. Die moest alles regelen en maar stond zelf niet zo lekker te spelen. Maar zichzelf eruit wisselen, Omar. Dat uh, vond hij dan oh ook... God. Uh, <laughs> hij heeft op die hele wedstrijd vijf keer tegen de antenne geslagen... Dat vond ik heel grappig, Akkoord. want ik zette heel vaak het blok op zijn aanval, dus dat was een aanval terug. Oh, lekker. Ja. ja. Wij, waren wel, uh, wij waren wel stabiel. We hadden, een goede, uh, we hadden een goede diepe service en we hebben ons niet gek laten maken in de rally. Een uh, ja. hele nette finale overwinning van ons op, uh, op de mede Mooi. En als kerst op de taart hadden we ook eindelijk weer eens warm water in de douche van nieuw gelegen. Wauw. Ja. Dat is een nou. luxe. Nou, heel erg fijn. Ja, dat snap ik al. Ja, Ja, ik kan me niet voorstellen hoe dat is om, om dat niet te hebben. <laughs> je weet pas wat je mist als je het niet meer hebt. Is wel zo, ja. ja. Oké, okay. uh, daarna hebben wij 9 januari een uh, wedstrijd gespeeld. Even kijken, dat was tegen Trivos. En die staan uh, rondom onze stand. Um, en ik was er toen helaas niet bij, uh, dus ik moet even afgaan op de stand. Uh, hè? Ze hebben 25-15 gespeeld, uh, dus gewonnen. Uh, daarna een je verloren, daarna een je gewonnen en toen was de koek een beetje op, want ze stonden met een heel beperkt team te volleyballen. Mm. Maar ze hebben zich voor zo'n lege bezetting nog goed geweerd. Ja, precies, beperkt als in weinig mensen. Ja, ja, ja. ja. niet ja, als ja, in ja. Ge gehandicapt. Ja. Uh, nee, nee, nee. Ja, misschien ook wel, maar niet, hè? Dat, uh, dat hoort een beetje bij volleybal. <laughs> dus uh, ja, daar heb ik weinig over te zeggen. Ja. Uh, de, ja, de teamgenoten ook niet echt, die wouden hem zo snel mogelijk vergeten. Dus, uh, ja. Ik zie wel ja. dat jullie één punt meer hebben gemaakt, maar toch twee, drie verloren. Ja, dat is wel knap. 101 punten om uh, 100, ja. En uh, wat heb jij toen gedaan? Toen hebben wij uh, 11 januari... Mochten wij uit naar Culemborg. Shot. Yeah. <laughs> en uh, dat is vanuit ik, Leuzen. Ik, ik, lees, uh, ik lees dat je echt heel blij was. <laughs> ik lees even op wat ik <laughs> heb opgeschreven vlak na, uh, na deze wedstrijd. Fucking Culemborg met een kuttige omgebouwde schuur als Sporthaal. Zo'n verdeelhand die precies te dicht op het veld staat. Dus de paasloopbar kan niet lekker een bochtje maken. Want dan loop je gewoon tegen die fucking wand aan. Yeah. Een ander veld dat aan de andere kant naast ligt, ligt er ook veel te dicht la langs. Dus bij het inslaan, wij waren... Uh, op, zeg maar, bij, op dia achterover te inslaan. Zij waren nog op paarse loper het inslaan. Dus we liepen zeg maar allebei in die 30 centimeter tussen die velden. Proberen we zeg maar aan te vallen. Nou, dat is ja. een kut. Die velden die liggen ook in de breedte van zo'n schuur. Uh, waardoor je dus de hele tijd in de lampen van, die, van het puntdak kijkt. Ja. Allemaal kut. Bijvoorbeeld al. Ja. De tegenstander was ook nog eens in alles beter dan wij. betere service, slimmer aanval, veel betere servicepaal. Vier nog verloren, de hele dag kwijt, want je fucking in Culemborg uit. En dan heb je ook niks. Oké. Okay. Ja. Kleine en uh, <laughs> dus, uh, waar stonden zij in de relatie tot jullie? Ja, ze stonden volgens mij wel bij ons in de buurt. Ik denk dat het ondertussen wel een beetje vertekend is. Maar ze waren wel uh, ook een goede middenmotor, zeg maar. Oké. Okay. Maar ik heb ook de indruk, want volgens mij hadden wij thuis... Uh, wel van ze gewonnen of in ieder geval een stuk beter gepresteerd... En mm. toen hadden ze wel een andere bezetting. Volgens mij hadden ze toen echt een paarse loper... die toen moest spel en een midden die er toen niet bij was of zo. Dus, dus ja. ik denk dat dit hun uh, sterkere bezetting is. Dus uh, nou ja, uh, hard verloren. 12, 15, 19 en 18 punten. Tja. Wel leuk die week trouwens. De donderdag daarvoor eindelijk een keer ingevallen bij Heeren 2. Ja. Um, ik kwam erin uh, en uh, de aanvoerder ging eruit. Dat was Wouter de Ververe. En toen vroeg de scheidsrechter... nou jongens, wie is er dan nu aanvoerder? <laughs> toen bleef het heel lang stil. En toen zei dat jij, euh, nou ik. <laughs> toen heb ik mijn vinger opgestoken. Zo. Mijn debuut bij R2 was gelijk uh, aanvoeren. Dat was, was heel chill. Mooi. Ja. Ja, wij hebben vervolgens een uh, wedstrijd uh, op de zestiende. Uh, oh, weer een, ja. uh, tegen Switch 87. Niet te verwarren met uh, Switch. Met de echte Switch. De echte. Even kijken. Uh, ja, dat was een, uh, een leuke wedstrijd. Uh, we waren zwaar onderbemand. Echt, we stonden daar met, uh, we hebben uit nood, hebben we een libero op, uh, op buiten gezet. Oh ja, zo'n zo, zo dag. Zo'n dag. En uh, ik ben zelf midden geweest, wat dit seizoen niet mijn standaard positie is, maar wel een beetje daar naartoe evolueert, ja. uh, Waar ik niet, niet ongelukkig ben uh, op zich, want ik denk dat ik best effectief ben op midden. Mm -hmm. Dat denk ik ook. Uh, Natuurlijk uh, habitat. Ja, het voelt lekker en ik, ik heb ook ik ben iemand die heel fijn werkt met je hebt één taak en dat is huffen en daarvoor gaan hangen als het in de gewoon in de weg hangen of huffen klaar ja, ja. meer hoef je niet over na te denken en achterin mag je er gewoon uit klaar uh, dat, daar ga ik heel lekker op um, en nou ja zonder al te veel moeite gewoon vier sets gespeeld als midden de libero op buiten was echt een fantastische wedstrijd aan het spelen dat was Max Ik heb in het verleden wel eens commentaar op hem gehad. Maar hij is echt een perfecte wedstrijd. Alles aanvallen waren goed. Die normaal wel eens een beetje... Waar het normaal wel eens aan schort. Dat ik erin wordt gezet voor hem. Uh, hij alles in de verdediging had hij. Hij was echt gewoon fantastisch aan het spelen. Kan het niet anders zeggen. En die hebben we dus ook gewoon dik gewonnen. Terwijl we niet eens de verwachting hadden... Een setje te pakken eigenlijk van tevoren. Nice. Um, dus ging best wel lekker. En uh, ja, ook hele fijne service series, hele fijne... Ja, iedereen was gewoon on point. Het speelde heel lekker. Nice man. Dus uh, ja, 4-0. Blij en ik mee. Ik zit ook met uh, de wedstrijdformulie te kijken. Ja. En ik zie nu de achternaam van Max. Ja. Is hij familie van? Komt hij uit een volleybalfamilie? Oeh, dat weet ik eigenlijk niet. Zal ik dat vanavond eens vragen? Vraag het eens aan hem. Ja. ja. Heeft hij uh, twee... Ooms, denk ik dan, die, uh, <laughs> die Olympisch goud hebben gewonnen. Nou. Ik, ik ga het aan hem vragen. Voor de goede verstaander weet je nu de achternaam van Max. Dat is een beetje, beetje daxing dit, maar vooruit. Nou, ja. cool. 4-0 gewonnen van, uh, van Switch. 4-0 gewonnen, ja. ja. Lekker man. En uh, we kregen van de mannen ook te horen van, uh, ja, bedankt voor de les. Dus ja. voelt ook wel lekker. Nice. <laughs> ja, um, en toen? Wij mochten toen thuis tegen Woerden, 23 hmm. januari. Uh, en het was weer een beetje uh, een um, apathisch begin, dat heb ik opgeschreven. En dat is een beetje een, uh, iets wat een beetje dit kalenderjaar erin geslopen is. Okay. Dat we gewoon of gewoon niet scherp beginnen, of geen goede warming-up doen. Um, maar goed, we stonden dus gelijk heel veel nul achter op de eerste serviceport. En uh, daar kwamen we ook niet meer te boven. Pas op het einde. Toen liepen we weer een beetje zo synchroon. Dus dat zei maar, twee punten, bij twee punten, bij een je, Dus zeg maar, aan het einde van de set heb je wel het idee ja. dat, dat je even, even sterk bent. Maar ja, dan sta je al zo dik achter uh, dat het niet meer lukt. de ja. uh, tweede set gebeurde hetzelfde. Stonden we 6-0 achter. Maar die wisten we nog wel een beetje uh, terug te trekken. Te ja, okay. uh, we hebben nog uh, 8-15 achtergestaan, 15-22 achtergestaan. Uiteindelijk toch gepakt, 28-26. Helaas stortte het daarna weer helemaal in. Konden aanvallend geen vuist maken. Paas was nog oké, okay, maar het was gewoon niet genoeg. Uh, dit is ook weer zo'n goede middenmotor... waar we dan net tegen tekort komen. Dat is wel zonde, want dit soort wedstrijden... moet je eigenlijk meer dan één set pakken. Ja. Uh, wil je een beetje meedoen om, uh, om het linker rijtje, zeg maar. Ja. Uh, dat hebben we dus niet gedaan. We hebben dus maar één setje gepakt. 1 uh, drie. Ja, jammer. Ja. Um, wij hebben toen uh, Kidang gespeeld. En dat was de meest... Up-and-down wedstrijd uh, ever. Wow. <laughs> Ik had het er van het weekend al eventjes over. Ja. Maar ja, we begonnen daaraan met... Uh, um, ja, en de, het was iedereen was heel hoog in de energie... en gewoon een beetje spastisch aan het spelen. Uh, ook in de paas heel veel kets te fout. Aanval kwam er niet uit. Er werden gekke dingen gedaan. En ja, dat, dat was eigenlijk de tendens voor de eerste twee sets. Dat was echt... Uh, Ja, het was lastig volleyballen. En dat zie je ook in de score Nou, 25-18 en 25-12. En toen in de derde set... Ja, toen, ik weet niet waar het vandaan kwam... maar toen werd het vuur opeens gevonden. En ook een goede service-serie van, uh, van drie teamgenoten... Hè, uh, waarbij uh, uh, Chris uh, daarmee begon. Die, die begon echt gewoon te serveren en die bleef maar doorserveren. Volgens mij heeft hij echt <laughs> ja, acht punten, negen punten gemaakt of zo... Nice. Um, en dat hebben we blijkbaar doorgezet, want dat is een set van 25-7 voor ons geworden. <laughs> echt en blijkbaar waren we toen... Uh, ja, echt debiel. Uh, blijkbaar werden we toen wakker, want toen hebben we echt een, een hele fijne wedstrijd gespeeld. Ook met ja, super inzet en uh, uh, ik ook weer het midden. Heel fijn. Um, Want we hadden weer te weinig mensen. <laughs> um, en hebben we 27, 25 en 16, 14... Uh, er nog een winst uit weten te slepen. Nou ja. Het, uh, het was uh, ja, wel eentje voor de geschiedenisboeken... voor nou. ons team. Weer een winstpartij. Uh... Weer een winstpartij. Ja, ja. ja we Ik staan nu vierde kant. zelfs. Dus vierde? Vierde, ja. Wauw. Linkeruitje in ieder geval. Ja, jullie wel. Oh, dit is voor klappen natuurlijk, hè? Oh ja, um, oh, Sorry. Nou, ja. En heb jij toen nog wat gedaan? Ja, afgelopen zaterdag, vlak voordat jullie langskwamen, speelde ik nog uit bij ja. Limes, Leidsche Rijn, of ja, Vleut is het dan volgens mij officieel, uh, Peperclip, Maxima mm -hmm. Park, daar zo. Echt een hele sterke tegenstander. Volgens mij stonden zij uh, op verliespunten bovenaan. Ze stonden derde, maar hadden veel minder wedstrijden gespeeld. Uh, dus het was echt, als aanvaller, echt super lastig om, om punten te maken. ja. Yeah ik heb volgens mij twee keer een bal direct op de grond geslagen en dat waren twee keer was dat uit uh, op uitzonderingspositie. Dus, dus als als paars lopen mm -hmm. zeg maar, op links en uh, misschien een of twee prikballen maar nou, het was gewoon, was gewoon echt een sterke tegenstand dus dat was al, al, al moeilijk en we maakten ook nog eens heel veel servicefouten dat hielp ook niet ja, dat is zonde hè? Dat, ja. dan, dan geef je eigenlijk gewoon de wedstrijd weg ja ik ja. Heb, heb nog twee sets uh, uh, Boven de twintig gekomen. De, 20, de eerste set was bij twintig. De vierde set was tot de tweeëntwintig. De tweede en de derde set. 18 en 17. Dus ja, we hebben best wel wat punten gemaakt. Dus zeg maar, in verhouding had je misschien een setje moeten pakken. Ja. Als in van, ze waren echt niet 4-0 beter dan wij. Maar ja. je maar wel gewoon vierde sets. beter, ja, dus beter dan het, ja. ja. Maar wel lekker gespeeld dus. Ja, ja want precies. Ja, als je wel wat punten maakt, dat geeft wel vaak aan dat je gewoon wel meekomt. Ja. Um, en dat je je niet volledig overrompeld voelt. Nee, precies. Dus het is, ja, kijk, als we dan iets, kijk, het, is, het is natuurlijk kip of het ei, want, want je legt wat druk op je, op je service, want je, moet, je kan ze niet weggeven. Nee. Dan maak je ook wat meer fouten. Ja. Uh, maar ja, als je iets minder servicefouten had gemaakt, had je hier misschien een setje of twee kunnen pakken. Dat was ja. toch lekker geweest. Zo, ja. zijn we weer rond, hè? Ja. Sponsmomentje. Wat heb jij, Boucher? Jij hebt zo'n training, dus ik denk niet dat jij uh, ook houden. Ik heb een uh, Tessels 0.0 uh, uh, biertje. Lekker. Daar ben ik wel fan van. En het voelt alsof je een echt biertje drinkt. Ja. Dus ik uh, ga het openmaken. Excuses, ik heb geen glas, want we hebben een beetje tijdstruk. <laughs> dus uh, ik ga voor het openingsmoment. Dat was hem. En wat heb jij? Ja, ik heb een uh, Sundance Pale eel. Nice. Uh, en die heb ik gekregen van uh, trouwe luisteraar en vriend van de show, Cornelis Huizenga. Hoep, Oftewel C. Die zei, ik wil graag, uh, ik heb het uh, Beach voor je meegenomen, want die andere ligt nog uh, in de koelkast. Uh, Lekker. Die had ik trouwens wel aan jou kunnen geven, bedacht ik me nu. Ja, nee. ja, gemiste dat kans. De gemiste kans. Moeten we en, nog eens afspreken. Uh, ja, oh. onder voorwaarde dat ik hem... Uh, zou recenseren in de podcast, dus bij deze. Nice. Uh, deze is uh, gebrouwen door zijn achterbuurman. Nice. Uh, door het toepasselijke Backyard Brewing Co. Dus het is letterlijk zijn achterbuurman en ook uh, ja. de achternaam. Ja. Dus uh, Het is een blik, dus ik ga hem uh, openmaken. Zo. Geheimt in ieder geval lekker. Ja. Ik zit ik veel genoegen naar de, de uitslag van mijn, van mijn audio-opnameapparatuur te kijken. Ja, dat snap <laughs> dat een, ik. Dat is een mooi grafiekje. Uh, nou, uh, cheers, uh, Ja, proost. Mm, ah, fris, lekker. Oeh, ja? Ja, heel lekker. Ja. Het was een pil heel, hè? Ja. En is het een beetje een fruitig of is het een, echt zo'n bitter-bittere? Nee, het is echt een beetje een citrus-smaak. Uh, citrus um citrus uh, smaak. Ja. Denk je dat een er een... ook citrus in zit? Of? Dat denk ik wel. Our fourth batch of the Sundance elevates the vibrant wine grape notes of Nelson Sauvin. Dus er zit de druif in? Ja. Uh -huh. Result: a refreshing citrus and stone fruit bouquet where zesty grapefruit, red berries and passion fruit mingle with sun-kissed tangerines and ripe peaches. Nice. Noirs. Uh, Fruitschalen een blikje dus. Maar uh, ja, ik ga je wel lekker op hoor. Hartstikke bedankt Cornelis, echt super lekker. Goed aan je buurman. Ja, buurman bedankt. Ja, uh, in de show notes staat uiteraard uh, de untapped uh, linkjes. Dan uh, randzaken denk ik. Ja. Is niet? ja, ik wou het met jou hebben over de zaalwacht. De zaalwacht. Bouwke, ja. kun je even aan uh, die ene niet Volibane. voor die man uitleggen wat de zaalwacht is? Nou, misschien heb je de handbal ook wel. Ja. Dat weet ik niet. Zaalwacht is als je met je hele team de kutklus mag doen... om alles klaar te zetten en af te breken ja. voor een wedstrijddag. Ja. Uh, dus alle teams hebben wedstrijd en je zet gewoon de chat klaar. Je zorgt dat er telborden zijn, dat er tellers zijn. Dat er uh, uh, meestal scheidsrechters worden door iets een ander team geregeld. Dat wordt gewoon door de vereniging geregeld. Ja. Uh, maar tellers en dat soort dingen is aan jou en uh, spullen klaarzetten... Precies. Bij uh, jullie, uh, en jullie is dan Switch, um, <laughs> regelen ze ook uh, snoep als het goed is. Ja, dat doen we nog steeds, ja. Dus uh, daar, daar heb je ook snoeppotten voor de voor de thuisteams. Uh, de de uitteams, uh, die krijgen dat niet. <laughs> nee. Bitches. <laughs> <laughs> ja, dus uh, en dat is wat het inhoudt bij Switch. Ja, ja. ja. Uh, nou, je, je moet tellen, en inderdaad ook sommige wedstrijden moet je fluiten. Maar er is ook een een, een schema, dus je hoeft niet alle wedstrijden te fluiten. Ja. Hoe, uh, uh, hoe is de zaalwacht bij Vokasa? Ja, dat vond ik dus heel vreemd toen ik daar kwam. Want die is non-existent. Huh? We hebben gewoon een aantal vaste leden die dat blijkbaar leuk vindt... en die zorgt dat de meuk klaar zit uh, staat. Oh. En je helpt als hele vereniging, help je hen gewoon mee. Als er niets staat, dan pak je gewoon een paal en dan ga je het gewoon opbouwen. Echt, ja. Dat kan en... misschien als je een grote vereniging bent. Ik denk het. En huh? Ja, dat, ik vond het ook bijzonder. En het tellen is dus ook aan het uh, thuisteam in dit geval. Dus als je bij de Vaucasa hal speelt, dan moet ja. je als spelende team ook gewoon tellen. Oh, dus gewoon een wisselspeler zit gewoon achter het ja. telbord. Exact. Dat vind ik dan minder oké. Okay. Ja, dat vond ik ook een minder fijn iets, eigenlijk. Ja. Het is ook gewoon weet je, als wisselspeler wil je ook gewoon de wedstrijd in de gaten houden. En ik vind als uitspelend team zou ik dat ook niet altijd even goed vertrouwen. Het <laughs> is toch anders een vibe ik. dan dat iemand achter de tafel zit. Ja, Nou is het natuurlijk niet zo cutthroat als in regio Utrecht, maar... Uh, <laughs> ja. Is dat zo, ja? Nou, nee. Ja, het, het valt wel mee. Ik, nee, uh, nee het, ik, ik ben nog niet het, uh, het eh, ja, volleybalteam wat bestaat uit voetballers tegengekomen. Wat, oh ja. <laughs> Wat in de regio Utrecht nog wel eens uh, de kop opsteekt. Ja, ja. Dus, uh, de betonvlechters. ja. Yeah. <laughs> Nee, en dus ook als jij een wedstrijd speelt... dan moet je gewoon, als daarna geen wedstrijd meer is... moet je je shit opruimen, klaar. Nou ja, prima ook. Ja. En, en, en, en uh, jullie hebben ook jeugd, toch? Hebben we ook, ja. ja. En dat is ook allemaal gewoon geregeld door vrijwilligers. Ja. ja. Wat gunstig. Ja, best wel. Dat, ja. Wat dat betreft wel, wel uh, fijn en leuk en zo. Ja, ja. ja wat ik had eens opgeschreven... nou, wat is het sentiment in jullie team wat betreft zelf? Want jullie hebben dus het helemaal, nou, dat helemaal... Nee, dat, dat is toch? dus geen ding. Nee, nee. Nee, ik had ook een beetje opgeschreven, want wij hadden dus laatst wacht. Ja. Yeah. En toen waren we dus maar met vijf man oh. in de vroege ronde. Uh, ik was zelf ook niet bij de eerste ronde, want ik had een uh, gesprek op de yeah. basisschool ja. van mijn kind. Check. Dus uh, dat was ik ook deels mijn schuld, maar dat was wel even uh, gezeik in het team ja dat snap ik ja, ja, ja dat is niet leuk als je al nee. een niet leuke taak moet doen en de helft uh, drukt zijn snor nee precies ja het was een ja. weet je wel individueel dat iedereen een goede reden en, en iedereen had het ook wel afgemeld want het staat bij ons ook gewoon in het uh, we hebben zo'n uh, teamie app heet dat ja. en daar staan alle trainingen en alle wedstrijden in twee even aanmelden afmelden ja en dus daar stond het ook in ja en, en uh, Ronald die zei heel terecht ja maar die, dan is de uh, de drempel om je af te melden veel te laag ja Je zit gewoon, oké, okay, ik ben er niet, klaar. En dan is, is het geregeld. Ja. En dan kom je er toch achter, oh shit, we zijn dus maar met z'n vijven. Ja. Er waren ook twee mensen die hadden gezegd dat ze er zouden zijn. En die waren er dus vervolgens niet. Dus, dus oh, afhankelijk dachten we dat we genoeg mensen hadden. Ja. Ja. Dus nou dat was even een... Uh, een dingetje. Een teammeeting. Uh, waardig. waardig. Dus we ja. even na de training even bij elkaar gezeten in de kleedkamer Even alle ergenissen uitgesproken. Het was toch wel weer weg. Mooi, dat vind ik altijd wel fijn. Gewoon ja. lekker, lekker uitspreken, klaar. ja. Geen gezeik, ja, ja. sorry zeggen en gaan. Ja. Dat is het. Ik zou ook, ja, volgens mij weet iedereen precies waar het misgegaan is. En is het echt niet expres gebeurd, weet je wel? Het nee. is gewoon... het is nooit kwaad zijn. wel, maar het is nee. gewoon... Ja. Precies, dus dan kan je helemaal gaan vertellen en een verwijder gaan maken. Maar volgens mij weet iedereen precies wat er aan de hand was. Hey, vind, jij, vind jij het leuk om te tellen? Ik, ik vind tellen altijd stiekem een klein beetje spannend, want het is altijd de vraag van, krijg je zo'n formulier voor je back of krijg je zo'n mm -hmm. zo'n fucking tablet die nooit werkt, en dan, waar moet je alles invullen ook alweer, en die posities, dan moet je heel snel kijken, maar ze gaan altijd al staan voordat je, of tenminste, ze wisselen al voordat je het goed en wel gezien he ja. hebt, en dan voel je je echt zo'n knurf die de wedstrijd vertraagt. Uh, ja. Ik, ik, ja. Ik vind het op zich wel leuk om te doen, maar... Um, Het is niet echt ook een activiteit die past bij hoe snel ik afgeleid ben. <laughs> dan zit ik ergens anders naar te staan en denk ik, Oh, kut. Moest er nou voor wie... Punt. Oh, oh, ja. Time out. Uh, ja. Ja, ja. Dus daarom vind ik het altijd fijn als je het met z'n tweeën doet. Dan heb je in ieder geval gedeelde smart. Ja, ja. dan kan je altijd nog even crosschecken. Ja. Maar of, of de persoon die, die het telwoord heeft... Ja. Of dat overeenkomt met wat jij op je formulier hebt staan. Dus uh, ja, ik vind het prima. Want lekker volleybalwedstrijdje kijken is leuk. Ja. Maar er zijn wat uh, haakjes. En ja, jij? Ja, ja nee, ik, hetzelfde. Ik, ik vind het niet spannend. Ik heb ondertussen vaak genoeg gedaan dat ik uh, dat ik me daar wel comfortabel bij voel. Zeker dat DWF, dat vinden sommige mensen echt heel ingewikkeld. Terwijl ja. het echt super gebruiksvriendelijk is. Het, het spreekt echt wel nee, voor zich. Het, het is helemaal niet zo het is niet zo moeilijk. Dit is nee. een mij probleem en niet zozeer een, ja. een DWF probleem. Nee, maar, maar er zijn meer ja. mensen die, die, die ja. uh, huiverig zijn voor het, voor het DWF. Ja, Het enige wat ik altijd een beetje onhandig vind... is zeg maar dat punt ongedaan maken. Wat toch fijn is om te weten... dat zit een beetje ergens in een hoekje weggestopt. Dus ja. Je laatste actie ongedaan. Maar goed, dat is het enige. Ja, ik vind dat wel leuk. En ik, ik, ja, Als het langer duurt, dan, uh, dan neem ik daar mijn tijd voor. En dan ga ik gewoon even staan. En dan ga ik gewoon vragen... Uh, wil je even op je goede plek gaan staan? Ja. Dat gebeurt dan uh, één keer. En daarna doen ze het gewoon netjes goed. Ja. Ook met ja. wissels en zo. Uh, Fluit jij wel eens? Nee, fluiten doe ik eigenlijk... Nee, dat is, niet, dat is echt niet mijn ding. Nee? Ja. Nee, nee ja, ik, vind, uh, ik vind eigenlijk wel dat je je steentje bij moet dragen, maar dat probeer ik altijd op andere manieren te doen dan uh, fluiten, omdat het gewoon mij niet zo ligt. Ik heb ook geen tijd en geen zin om de cursussen allemaal te gaan doen. Nee. Ik zie de dingen niet goed genoeg. Ik ben daar gewoon niet geschikt voor, vind ik zelf. Nee. En uh, tot nu toe heb ik daar nog niet echt tegengeluid van gehoord. Dus houden we dat nee. gewoon aan. Prima, ja. Ja. Ja, ik heb wel een code. Uh, althans, de laatste thuisdag blijkbaar niet. Maar uh, voor officieel heb ik dus wel een code om de laagste wedstrijden te fluiten. Dus dat is alleen derde, mm -hmm. vierde klasse. Which is fine. Dat ja. kan ik prima aan op gewoon ervaring van je eigen volleybal Dus ik heb ook één keer die, die, die, dus, dus de online cursus gedaan, zeg maar. De, ja. Weet die volleybal skills met een z? Of volleybal masters of zoiets? Dat kan. Geen idee. Kom op terug. Ja. Ja. Uh, rectificeren we volgende keer. Maar uh, dus dan mag je dus echt het laagste van het laagste gefluiten fluiten. En volgens mij mag ik dat. Yes. En dat doe ik dan één keer per jaar misschien. Ja, ik vind het niet erg. Ik vind het ook wel, weet je wel, als je dan toch een wedstrijd gaat kijken... dan, yeah. dan op de bok, weet je wel. Dan sta je wel lekker op, uh, op een goede plek om die wedstrijd te volgen. Wat ik wel altijd gehandels vind, is zeg maar... en dat is metnieuw wel gelegen nog alles aan de hand... dat dan de netten niet goed zijn. Ja. Yeah. Dus dat je een soort van halve scouting moet doen... om die netten een beetje fatsoenlijk te kunnen spannen. Ja. Yeah, that... Dat trek ik altijd heel slecht. Ja, dat, dat is bij mijn huidige vereniging wel iets beter, uh, omdat het, uh, het is gewoon puur, het is geen gymzaal uh, nee. waar we spelen, of geen algemene sportzaal. Het is gemiddeld gewoon een zaal die gebruikt wordt voor volleybal en voor alleen volleybal. Het is echt luxe hoor. Echt heel nice. Ja, nou kijk, hij wordt af en toe wel uitgehuurd en dan heb je een spekglade zaal hoor. Maar uh, gemiddeld wordt het gewoon alleen maar voor volleybal gebruikt. Dus dan wordt er best oké okay gezorgd voor de materialen. Ja, ja. Maar goed, we hebben wel een net waar, waarbij alle haakjes allemaal kut zijn en weet ik veel wat. <lacht> dus dat moet je even weten. Maar ja, ik vind dat bij deze vereniging dus minder dat die, dat die materialen allemaal kut zijn. Fijn. Ja, bij ons is het ook gewoon die antennes zijn gewoon altijd stuk ja je hangen altijd met sporttape aan elkaar uh, en dan maakt het ook niet uit of het duur antennes zijn of uh, goedkoop euroshopper huismerk ja, ja. het <laughs> is gewoon altijd crap ja maar het is, ja, het is ook wel iets wat heel veel kracht uh, als er een bal tegen aankomt op het hoogste punt dan krijgt het beneden best wel veel kracht te verwerken. ja en het is gewoon klittenband. iets ja. met hefboom en ja. zo. Dat is allemaal nou wat luxe dat je, dat je het je helemaal niet hoeft te doen dat is ook wel ja. lekker ja. vond ik ook ja. maar goed ook andere dingen die ze bij Switch wel hebben ik heb Uh, positie specifieke uh, training heb ik gepitcht bij uh, ons bestuur um, ja. uh, zoals ze dat bij Switch deden ik weet niet ja. of ze dat nog doen maar dat Vlag je gewoon leden, maar, ja. Ja. alle middens van de hele vereniging hè, onder leiding van iemand van Heren 1 of zo uh, gewoon gaat trainen ja. op die positie en dat had, daar hadden ze nog niet van gehoord en dat vonden ze wel een interessant idee dus oh, ja. ik hoop dat dat gaat gebeuren oh, wat cool, ja. goed idee ja Ja. Nee, het is niet wel lang geleden, maar het is eigenlijk wel een goede, een goede om, uh, om weer even mee te nemen. Ja, ja ik, uh, ik vond het altijd heel leerzaam. Als iemand uh, luistert van het DC van Switch. Ja, en als je niet luistert, foei. <laughs> ja, maar ja. Volleybal podcast over jouw vereniging. Notabene. Twee onbeduidende herenteams. Uh, of één, één oh, een oh. onbeduidend herenteam. <laughs> Sorry. <laughs> ah, De competitie. Ja, uh, stand van zaken zoals die nu voor staat. En dan ja. kijken wij natuurlijk altijd naar de probeersos.nvobo.nl. Mm. Uh, daar kan je de stand zien op uh, verliespunten. En dan zul je zien dat wij uh, in de normale stand staan wij uh, vijfde. Net onder DVC, net boven shot. Waar we dus van ja. verloren hadden, van Culemoor. Mm. Maar ze hebben dus allebei, zowel DVC als shot, een stuk minder wedstrijd gespeeld. We hebben de twaalf. Dus als je kijkt op verliespunten, dan staan wij voorlaatste. Net boven alles. Ja. Ik moet de eens even openen, want ik was afgeleid. Welk hartje moet ik nou op klikken? Ja. Als je luistert, kan dat hartje er ook gewoon uit? Want ik. Uh, twee keer aan, twee keer uit. Derde vakje, twee keer aan, twee keer uit. Op verliespunten staan wij vierde. En, mm -hmm. of nee, op verliespunten staan we vierde. Uh, en op verliespunten staan we vierde. Uh, of niet verliespunten staan we ook vierde. Dus we staan vierde, nice. van ja, de nee. Vier dus. Heel netjes man. Ja ik, ja, ik ben niet uh, onenthousiast. Nee, dat snap ik. Oh, en als je naar de, naar de stand kijkt, uh, Pegasus en Trifos, die zijn echt stuivertje aan het wisselen ja. aan de laatste paar wedstrijden. <laughs> Klopt, ja. Ze zijn een soort... Dat van gerecht aan het maken. Ja. Uh, DNA streng aan uh, wedstrijden. Maar... Nou ja, uh, als je kijkt naar de. de um ambitie wat jullie uit hadden, niet laatste worden? Ja, nou ja, we, we hebben al berekend dat we eigenlijk niet meer laatste of uh, voorlaatste kunnen worden. Dus, of nee. uh, laatste kunnen worden. Want Boomerang Comet is dermate slecht dat, ja. dat daar echt helemaal niks uitkomt. Drie punten wedstrijden, ja. <laughs> dat is niet best. En ik snap ook niet tegen wie ze die drie punten dan gepakt hebben, want we zijn echt slecht. <laughs> ik moet dit niet hard zeggen, we moeten nog een wedstrijd tegen ze. <laughs> misschien uh, worden ze heel veel beter hoor, maar Ze hebben twee punten gepakt van uh, Pegasus en één puntje bij Pegasus. Ja, dus ja. alle punten die ze gepakt hebben, <laughs> hebben ze bij Pegasus uit en thuis uh, gespeeld. Ja, nou ja, dat. Ja, en die staan vlak boven ze. Ja. Komen wij uh, het uh, programma? Ja, jij gaat 6 februari thuis spelen tegen Taurus. Vroeg ja, je daar veel ik... van? Ja, want uh, die staan stijf, stijf, stijf onderaan. Oeh, nice. Uit hebben wij uh, met volgens mij vier, heren vier spelers... Alsnog 3-1 gewonnen. <laughs> nice. <laughs> Oké. Okay. Dus er waren we dus met en jongens van een lage team, met alle respect hoor je dan te zeggen, waren wij nog steeds veel beter. Ondanks dat we dus ook niet ingespeeld waren. Ja. Nou ja, dat is niet helemaal waar, want ik speelde dus met Hans heel veel samen. En wij zijn natuurlijk gewoon nog van oudsharen van protest ingespeeld. Maar goed, ja. Jullie Jullie al mee. zo lang samen dat dat. Ja. ja, dat kan naast niet. Ja, ja precies. Uh, goed, nou, dus die, nou, dan verwacht ik eigenlijk alles wat we minder dan Vino winst is, is uh, eigenlijk uh, Dit is een gevaarlijke uitspraak, weet ik. Maar dat is wel uh, ja, het is wel dat we daar, daar Daarmee pakken. ben je teleurgesteld, laat dat ja. zo zeggen. Als ja. je minder dan 4-0 wint. Zeker, ja. ja. ja. Oké, okay, akkoord? Ja. Ja, en dan 11 februari ga ik uh, uitspelen bij Xantos. Die staan ja. uh, één plekje onder ons. Dus dat is wel een redelijk directe uh, opponent. Ik weet niet wat wij eerder tegen ze gedaan hebben. Dat... Die hebben 3-1 gewonnen. 3-1 hebben we dat gewonnen. Dus dat, ja. ik hoop dat we dat weer kunnen doen. Of in ieder geval daar in de buurt kunnen komen ja wel een leuk team om mee tegen te spelen dus uh, ja. ik ben heel benieuwd jij dan 6 maart thuis tegen DVC yes. die waren vrij sterk geloof ik zei ja ik. ja die, uh, die, die staan uh, ja we spelen na uh, touwen spelen we alleen nog maar tegen hogere teams uh, waaronder dus DVC die staan één plekje boven ons maar met vier wedstrijden minder gespeeld mm. <laughs> 28 punten uit acht wedstrijden Okay. ja die staan op uh, verliespunt uh, tweede ja, okay. uh, dus dat wordt, wordt, uh, wordt, wordt een pittige wedstrijd ja was ja. uit was het ook uh, aan poten versneld toen een setje gepakt oh nou ja, ja. dat is wel lekker ja. en 6 maart mogen wij thuis tegen de uh, nou ja, de, de twee na laatste of uh, de een na laatste uh, Pegasus ja dus uh, we gaan uh, we gaan zien wat we daarvan gaan maken ja. Daar moeten jullie ook van winnen, zou ik zeggen. Dat was wel uh, ja. mijn idee. Ja, dat zou wel fijn zijn, ja. En ik denk dat we tegen die tijd... wel weer een nieuwe aflevering op gaan nemen. Ja, dat of denk dat ik Mocht dat niet zo wel. zijn. <laughs> 15 maart spelen wij nog thuis tegen Volingo. Yes, uh, op de Switch, de switch Saturday. Zullen. Ja. Precies. Is langs wil komen? Ja, we spelen in uh, Sporthal Zuilen trouwens. Mocht je langs willen komen. Niet de nieuwe okay. welgelegen, want die was bezet. Dat is raar. Ja, nou was ook nog... Um, Forlingo uh, wilde graag deze wedstrijd verzetten. Ja. Uh, want die dag is ook het NOJK. Het Nederlands Open Jeugdkampioenschap. Ja. Nederlands Open Jeugdkampioenschap, ja. Uh, en hun Meisjes 1 speelt dan ook, van Forlingo. Uh, en zij zeggen, ja, wij leveren twee coaches voor Meisjes 1. En de regels van de Nefobo zeggen, als je twee mensen kwijt bent voor het NOJK, dan uh, mag je uh, wedstrijd uh, verzetten, waarop Wouter Boer onze wedstrijdsecretaris zei dat lijkt me onzin, want volgens mij mag je maar één team, één coach inschrijven per team, dus uh, nee, dus daar krijgt wel een staartje. Ja. <laughs> oké, okay. uh, dus het is voor, voor de mevrouw om dat te beslissen. Nou had ik ook begrepen dat DVC ook um, wilde verzetten. Uh, We zitten helemaal niet zo ruim in onze zaalhuur, dus uh, Volgens mij heeft Wouter Boer nu een soort van bedacht om gewoon die twee wedstrijden om te draaien. Oh, dat lost het ook op. Dat zou, ja, als dat zou kunnen, dan is iedereen blij. Maakt voor ons ja. niks uit. En, uh... en voor hen wel. Ja, ja, ja. precies. Dus dat zou, dat zou misschien. Dus, dus misschien spelen we zes maar tegen Forlingo. Nice. Die staan ook uh, heel erg hoog. Dus uh, ja, God. <laughs> nee hoe dan ook gewoon een soort te krijgen, denk ik. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Ach ja, als je maar lekker, ja. euh, lekker volleybal toch? Precies. Wil je merchandise hebben van ons? Ja. Kleren van de keizer.nl. E lange i z of uh, korte i j? X voormalig Twitter. Ja. Kijk er niet heel veel meer op, maar uh, ik kan nog steeds. Uh, chroniek kampioen. Je kunt mailen. Chroniek van een kampioenschap. At gmail.com. Uh, je kunt kijken op chroniek van een kampioenschap.nl. Of Kijk op de insta op Kroniek van een de kampioenschap. Denk ze niet? Ja, denk ze Niek. Uh, Daar zie je ook losse snippets. Ja, yeah, losse snippets. Anik die knipt snippets uit de, uit de aflevering. Nice. En uh, die zet ze dan online. Ja, ja, dat is heel leuk. Ja. We, hebben gewoon, we hebben gewoon een soort wat, uh, hoe heet het? een, een social media editor? Ja, webredacteur. Ja. Webredacteur. Ja. ja, jij zit daarmee ja. in. Ja. Ja, ja, ja. We groeien ja. koert. Nou, nog wat meer luisteraars. Ja, ja 50% meer personeel. Ja. <laughs> ook oh, trouwens nee. over bier gesproken. Ja. Ik kreeg, van, um, ik kreeg weer een, een pakketje met bier van uh, brouwerij van de Molen. Oké. Okay. Er stond in een berichtje uh, op nu.nl dat die uh, misschien gaan sluiten. Ja. En uh, het schijnt dus dat die dus uh, zijn overgenomen door Bavaria. En uh, Bavaria is de familie Swinkels. Oh, kijk. Dus ja. de familie Sphinkels die, uh, die dreigt om uh, mijn favoriete brouwerij te uh, gaan uh, sluiten. Nou is dat toevallig ook de achternaam van mijn verkeering. Ja. Uh, volgens mij in de verte is het nog wel een soort van familie. Uh, en dat vond... Uh, Michiel van haar vond het heel grappig. Dat dat dus, <laughs> dus dat <laughs> dus we namens, namens brouwerij de molen weer een bierpakket opgestuurd. Nice. Uh, maar ik heb gezegd, ik zet hem nog niet koud. Ik kom hem zelf maar een keertje samen opdrinken. Dus ik denk dat hij niet... Uh, Niet, niet, uh... niet de afleveringen haalt. Toch wel uh, een leuk gebaar van Michiel. Ja, leuk gebaar van Michiel. Misschien moet ik ook een keer wat anders naar zij toe sturen. Want uh, het gaat wel een beetje eenzijdig zo. Dat is waar. Ja. Maar wij geven al, al een podcast aan de wereld. Dat is wel waar. Ja, dat is gratis content. Ja. Voor de mensen. Ja, waarom. ja Weer een uur van je leven, denk ik. <laughs> Precies. <laughs> nou is deze lekker kort, denk ik. uur dichter bij je dood. Hé. Hey. <laughs> Oké, okay. en on that note, <laughs> bedankt voor het luisteren en tot op you. het kampioenschapsfeestje. Als het tot Hoi. op het kampioenschapsfeestje, okay. ja. <laughs> hey, die nabrander had ik misschien beter nagedacht. Na. Ik zat te denken, is hij nou met de nabrander bezig? Ja, gezien? ik was vergeten. Voor, de, ja. voor het einde, ja. ja. ja. Maar goed, ja, ja, ja, zo kunnen we ook een nabrander doen, toch? Precies, is ja. ook zo. Joep. Ja. Joep.